11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De SP wil dat de VUT-regeling terugkeert. De mogelijkheid voor ouderen om eerder te stoppen met werken. Dat is volgens de partij belangrijk in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.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 zowel bij oud als jong oploopt. Karabulut wil 3 miljard euro investeren om meer jongeren aan een baan te helpen. Door de VUT weer in te voeren kunnen ouderen vroeger stoppen met werken en er komen de banen vrij voor jongeren. De VUT-regeling werd tijdens het tweede kabinet Balkenende afgeschaft. Inmiddels is besloten dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67. Oud-premier Haradinaj van Kosovo is door het joegoslavië tribunaal vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Hij stond terecht voor moord, marteling en andere misdaden tegen Servische en Albanese burgers in 1998. Haradinaj was toen commandant van het UCK, het leger dat vocht voor onafhankelijkheid van Kosovo. In 2008 werd hij ook al vrijgesproken, maar het proces moest gedeeltelijk overgedaan worden. En ook nu acht het tribunaal de beschuldigingen van oorlogsmisdaden door Haradinaj niet bewezen.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 De omzet in de horeca lag in het derde kwartaal 0,6 hoger... dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de hogere prijzen, meldt het CBS. De stijging is vooral te danken aan de restaurants. Daar groeide de omzet met ruim 2,5 In cafés werd er volgens het CBS minder verkocht. Café's hebben dat al een tijdje moeilijk, ook in het tweede kartaal krompt daar de omzet. In het derde kataal krompt de omzet zelfs met meer dan 3 Dat betekent dat het aantal cafébezoeken zelfs 5 lager lag dan een jaar geleden. Consumenten bezuinigen dus duidelijk aan hun cafébezoek. En dan het weer in de kustgebieden buien, verder zonnige periode, Het wordt 5 tot 8 graden morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog, <coughs> pardon, en een graad of 5.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 Komende zaterdag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrij entree. Koop zaterdag dus de weekendkrant van NRC... nu met gratis toegang tot Gemeentemuseum Den Haag. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. De politie is je beste vriend. Dat was ooit het motto van de Nederlandse hermandat. Maar alles verandert... Die politie die valt volgend jaar niet meer onder de gemeente, zoals nu nog het geval is. We krijgen dan namelijk een nationale politie. En wat wij burgers daarvan merken, en of het wel een verbetering is... daarover praat ik zo met de politievakbond, de politieonderzoeker en met een koersbeheerder. Nick van Simon is oververmoeid. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies als je oververmoeid bent? Wat gebeurt er dan allemaal met je, met je lichaam en hoe los je dat dan weer op? Dat wilde Menno Bentveld wel eens weten. En de vergoeding voor het vervoer naar een ver weggelegen school... met de gewenste religie moet afgeschaft worden, vindt de VVD. Maar streng christelijken zijn farlie tegen, dus debat. En doet u alles online? Surf naar degids.fm 37 werknemers van bloembinder Sirafor in Rijnsburg... liepen vanochtend mee in een protestmars om verhaal te halen... over hun plotselinge ontslag. Twee weken geleden kregen ze namelijk te horen dat ze hun biezen konden pakken... en dat hun baan wordt overgenomen door Poolse contractwerkers. Verslaggever Jan Peels liep mee in de tocht naar het pand van Sirafor in Rijnsburg. Zo te horen is het gezellig. Het is maar een klein groepje, maar ze maken lawaai voor een paar honderd... De werknemers van Syrafor. Sinds uh, twee weken, vrijdag, twee weken geleden was het ineens afgelopen. Wat gebeurde er? Gewoon op straat. Gewoon op straat op gooien, meer niet. Zeggen ze, jullie hebben geen. Uh, zijn jullie te duur? Dat staat er ook op het oranje shirtjes die iedereen aan heeft. Syrafor zijn wij te duur, kan het nog goedkoper. Maar van de een op andere dag... Uh, ja, we dus zijn mochten de jullie niet meer het bedrijf binnen. Ik kon niet goed. Van de een op andere dag mochten jullie niet meer het bedrijf binnen. Ja, het is een Lloy mars, hè? He? Ja, vandaar. Ja. Voor de ene de dag me gewoon eruit, meer niet. We zijn echt gewoon te duur zeggen ze. Hoe lang dus... heeft u er gewerkt? Huh? Hoe lang heeft u er gewerkt? Bijna twaalf, jaar. Zo, doe maar. Even hier doorlopen naar voren. Een klein beetje van de grote trommels die achter het uh, protestmars aanlopen. Uh, Op weg uh, naar, de dame, naar een dame die met een uh, spandoek uh, hier uh, voor loopt. Hoe lang uh, heeft u bij Sierra voor ik gewerkt? Ik heb 17 jaar bij Sierra gewerkt. En dan nou ben ik eruit getrapt. Hoe ging dat? Hoe ken dat? Nou, omdat uh, goedkopere mensen worden in dienst genomen. Hè? Die zijn goedkoper. Dus ik ben te duur. Wat verdient u dan? Huh? Wat verdient u dan? Ik verdien uh, per uur uh, 9,86 euro. En een pol. voor 5 euro. staat hij er 4 euro? Want dat is het verhaal. Dat het werk wat jullie doen, dat is bloembinden. Wat moeten we daarbij voorstellen? Bloembinden, aan de banden, bloemen maken, boeketten... Productie Voor zijn supermarkt, Wat alle bosjes die wij bij de supermarkt en de benzinepomp halen, die komen hier vandaan. Wat zeg je? De bosjes die bij de supermarkt vandaan komen, die, die komen hier Die blijven bestaan. Nee, maar die Actie. komen hier vandaan. Actie. Uh, die Actie. komen vandaan van de Aldi en de Lidl. Oké, okay, nou daar gaan we de, de bloemen die hier normaal gesproken vandaan komen door de mensen die nu dan hier in de protestmars lopen, uh, die worden daardoor gemaakt. Uh, Mar Mariette Partijn, FNV-bestuurder FNV van de FNV-bond, uh, ja, een hoop lawaai, ja. is dit tekenend voor de branche? Ja, dit gebeurt veel en veel te veel. Uh, op deze manier is er een soort uh, prijsspiraal onder het minimumloon aan het gaan en uh, hier moeten we met Nederland niet naartoe willen. Wat willen jullie voor deze mensen? Want ja, ze hebben ontslag aangezegd gekregen. Ja, ze hebben ontslag aangezegd gekregen, maar het werk is niet verdwenen. Dus we willen dat hun werk terugkomt. Gewoon weer terug aan de, aan de slag. Ja, mensen willen werken. Mensen willen niet de WW in. Nou kennen we dit natuurlijk ook in de transportsector, het logistiek, de bouw. Ja, het is natuurlijk de marktwerking. Daar lijkt het haast op, hè? ja. En maar, maar de arbeidsmarkt is geen, geen commerciële markt. Het is gewoon een markt waar mensen en werkgevers niet in een gelijke verhouding tot elkaar staan. En dus is er enige bescherming nodig. En als de wet die niet biedt, dan moeten we die zelf maar afdwingen. Is dat vaker voorgekomen in deze branche hier in, de, in, de, in, de, in het Westland? Ja, het grote probleem voor dit bedrijf is dat zij een van de laatste in de serie zijn die dit gaan doen. Um, en, uh, en dat zij zeggen, wij zijn gedwongen door de markt. Maar zoals wij net ook zeiden, als zij het twee jaar geleden tegen ons hadden gezegd en dit probleem zagen aankomen, dan hadden we er wat aan kunnen doen. En nu gaan ze, confronteren ze de mensen met een ontslag en de WW, in plaats van dat ze twee jaar geleden zijn gaan praten met ons voor een oplossing. Ja, nou zijn het mensen die al uh, jarenlang hier werken, tussen de 10 en de 25 jaar heb ik gehoord, ja, ja. Wat, wat moeten die nog? Ja, en er is niks, niet geïnvesteerd in die mensen ook, hè, voor scholing of ontwikkeling. Nee, nee, moeilijk, uh, WW is denk ik wel het meest uh, voor de hand liggende wat er nu gaat komen. Sira Ford BV schop ons, in de WW staat er op het uh, spandoek wat vooraan uh, gelopen wordt. Uh, hoe ziet u uw toekomst? Ja, dat weet ik niet, maar uh, wij zijn blij als wij uh, onze baan terug, zeg maar. Man, ik ben de, de baan, baan terug. Komt. Wij zijn heel blij als de baan, uh, wij willen gewoon een in Ja, want hoe ziet u het voor u als u uh, niet meer daar aan het werk komt? Sorry? Hoe ziet u het voor u als u daar niet meer aan het werk kan? Ja, voor mij is het gewoon een moeilijke situatie als ik niet werk. Ja? Nou, wij willen gewoon terug in de dienst. Als dat niet gebeurt, uh, wij gaan kijken wat komt in de toekomst. Iedereen heeft zijn handtekening gezet onder een groot pamflet... ...wat zometeen aangeboden wordt aan de directie. Daar staat ook dat ze het liefst natuurlijk zo snel mogelijk hun uh, baan uh, terug willen. Hè? Want dat is het belangrijkste, het werk terug. Het werk toch is belangrijk. Ik ben geen autokering. Dat willen wij niet, dat willen niet pikken. We beginnen auto gewoon weg terug, Winnen. niet. Aan onze europeen moeten eruit. Want onze banen gaan weg Het Gaat weer slecht economie in Nederland. Wij zijn de Dag hier. Heel... En het leeft nog lang onrustig in Rijnsburg. Oh Jan Peels liep mee met die stoet richting Sirafort. Het hoofdkantoor zit in Rijnsburg. En inmiddels is die petitie aangeboden daar. En Jan, heb jij ook met de directie gesproken dan? Ja, ik heb Peter de Wind, de directeur van Syra, voor even gesproken. Hij vindt het ook heel triest dat het zo moet gaan. Maar hij zegt, het kan niet anders. Prijsdruk in het buitenland, daar worden bloemen geteeld. Die worden gewoon als bossen al naar Nederland toe verscheept. Dus ja, dat, dat, daar gebeurt het al. Dus daar kan je niet tegen concurreren. Bovendien zegt die collega's hier in het Westland, die doen het al jaren. Alleen, ja, ik ben misschien wat later. Ik heb geprobeerd die mensen zo lang mogelijk in dienst te houden. Heel jammer. Maar ja, door de prijsdruk lukt het gewoon niet anders. Eén misschien positief Twee eerdere pogingen van soortgelijke bedrijven om mensen op deze manier op straat te zetten. Die zijn via het UWV gestrand. Dus ja, er is nog een klein beetje hoop hier in Rijnsburg voor de mensen van Sierra voor. Dan zou die protestmars toch niet van niets zijn geweest. Jan Peult, klinkt lekker. Klinkt goed? Zo kan je dat niet werken. Ja? Oké. Ik weet nog goed dat ik in 1979 Roxanne voor het eerst draaide van de police. Jongen, jongen, jongen. De tijd geleden alweer, 33 jaar. Roxanne van de police. Zou dat iets te maken hebben met het volgende onderwerp? De Als je een diender uh, spreekt, zeg je wel graag duidelijkheid. Dat is belangrijk. Wie is hun baas? Uh, waar gaan ze werken? Uh, wat zijn de omstandigheden waaronder ze gaan werken. Dat is, mijn, uh, dat is mijn drijf weer geweest. En de, gewoon de bureaucratie eruit halen, uh, een moderne bedrijf uh, ervan uh, van maken... en de politie op straat zichtbaar uh, de boeven te laten vangen. Minister voor Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten over de nationale politie. Want 1 januari is het zover, dan begint die nationale politie. Wat gaat er veranderen en wat gaan wij ervan merken? Dat bespreek ik met Jaap Timmer. Hij is lector veiligheid aan de Hogeschool Windesheim En hoofddocent politiestudies aan de VU Amsterdam. Gert van der Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. En Peter Reewinkel, burgemeester en korpsbeheerder van Groningen. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Temmer, hoofddocent politiestudies en uh, veiligheid. Wat gaat er veranderen met die invoering van de nationale politie? Nou, qua organisatie gaat het veranderen in de zin dat uh, de 25, 26 politiekorpsen die er nu zijn... worden samengevoegd tot één korps nationale politie verdeeld over tien gebieden... en één uh, organisatie, één eenheid met uh, landelijke ondersteunende diensten. Um, en feitelijk betekent het ook, en daar kan meneer Reewinkel nog meer over vertellen... dat uh, er nu in plaats van 26 korpsbeheerders, dus uh, uh, burgemeester en één minister... die uh, het beheer van de organisatie, personeel, financiën enzovoort uh, doen... blijft er nu maar één korpsbeheerder over. En dat is de minister van Veiligheid en Justitie. In de studio aan zit burgemeester Reewinkel van Groningen. Ja, meneer Reewinkel, wat betekent die omslag voor u? Dat betekent dat uh, we inderdaad dus niet meer die, al die korpsbeheerders gaan hebben... maar die ene uh, politiechef, uh, uh, en, en dat is een landelijke politiechef... maar ja. wat ons steeds gezegd is, is dat ook het gezag... Uh, zoals dat dus nu bij de burgemeesters uh, uh, aanwezig is... En, en, en die hebben natuurlijk ook vooral zicht op die lokale uh, praktijk... Uh, dat dat ook goed daar wel blijft en dat wordt het spannende... Uh, zal dat ook in de praktijk zo zijn? Of dat zal er een soort, creëren, u, Reving, een zal, soort als, als verschuiving zeg, naar Den Haag plaatsvinden? Als u zegt het gezag uh, ligt nog steeds bij de burgemeesters... maar hoeveel burgemeesters zijn er dan nog die dat gezag kunnen uitoefenen? Nou ja, in principe elke burgemeester in zijn uh, gemeente... Uh, heeft hij de beste kijk op wat daar aan openbare orde... veiligheidsproblematiek speelt. Wat daar aan prioriteiten moet worden gesteld. U dus dan, dan is het nog op, versnipperd alles bij elkaar. <laughs> Het is, het is inderdaad erg versnipperd. U vroeg zich net af, Roxanne, zal het ermee te maken hebben? Je kunt in een gemeente uh, inderdaad uh, prostitutie... want daar gaat het niet uh, geloof ik over... Ja. prostitutieproblematiek, uh, mensenhandelproblematiek hebben... waarbij je vindt uh, dat daarop uh, moet worden ingezet. Uh, en, en dat hoeft in een andere gemeente helemaal niet het geval te zijn. Dat is lastig in Den Haag allemaal te bepalen. Dus dat moet echt op dat lokale niveau... Uh, wel worden vastgesteld. Waar ja. moet politie voor worden ingezet? De, de term gezag die staat ook in de politiewet. Um, en die betekent het volgende. Wie gaat waar over op welk moment? Um, en de politie heeft twee uh, gezagen, om het maar zo te zeggen. Twee functionarissen die het gezag uh, voeren. En dat is de burgemeester waar het gaat om de openbare orde... en uh, de hulpverlening. En het is de officier van justitie waar het gaat om de strafrechtelijke handhaving. Ja. Uh, en dat verandert ook niet. Hè. Die officier van justitie die blijft er ook. Uh, en die burgemeester, dat zijn er uh, 600 zoveel... die blijven in hun eigen gemeente... Minder. Het zijn er ruim 400. 400, zoveel was het, ja. ja. Uh, maar goed, die 400 zoveel burgemeesters... die blijven in hun gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde... Um, en de hulpverleningstaak uh, die de politie, de, de politie heeft. De politie wordt ingedeeld, o, die nationale politie, in tien regio's. Ja. Wat gebeurt er dan op regionaal niveau? Is er, is er, een, is er een opperburgemeester dan? Ja, er, is, er komt een regioburgemeester. Die krijgt dus niet de taak die de korpsbeheerder nu heeft. Maar die krijgt wel de taak om die burgemeesters... die in die regio uh, uh, allemaal werkzaam uh, zijn... Uh, te bedienen in uh, uh, de zin de verbinding te maken... tussen de, de regiochef, de politiechef in, die, in dat nieuwe regionale uh, gebied... Um, en uh, en de, alle burgemeesters in dat gebied moeten zich voorstellen... Dat, dat in Politie Oost-Nederland, uh, dat is in Gelderland en Overijssel... er zijn uh, meer dan tachtig burgemeesters. Um, en het is niet de bedoeling, en dat zal waarschijnlijk ook niet heel werkzaam zijn... dat al die tachtig burgemeesters allemaal bij die ene regiochef van de politie... gaan aankloppen om hun belangen daar te behartigen. Dus dat moet dan lopen via die regio-burgemeester. In Den Haag zit Gert van der Kamp, hij is voorzitter van de politiebond ACP. En meneer van der Kamp, wat gaat dat voor de agent op straat betekenen? Is die beter af? Dat was wel de inzet uh, van ons toen wij instemden met de komst van nationale politie. Het is de bedoeling dat uh, collega's weer het uh, vak in de volledigheid terugkrijgen... dat de schaal waarop de politie nu wordt georganiseerd ook mogelijk maakt... dat we het werk effectief kunnen doen. Maar dat het uh, de vakinhoud uh, voor collega's weer interessant en boeiend wordt. Ja. Dus je, je was ook voor de invoering van die nationale politie, toch? Wij waren voor de invoering van de nationale politie. Alleen het punt is dat kun je op wel een miljoen manieren doen... En dat is natuurlijk nu de discussie. Van welke manier is de beste? En nou ja, ik hoop dat uh, de burgemeester, die uh, in Assen zit, niet teleurgesteld raakt in de hoeveelheid capaciteit die uh, hij nog beschikbaar heeft. Want straks. u denkt dat er te weinig capaciteit is? Nou, wij hebben als vakbonden uh, onze reactie gegeven op de plannen die er nu liggen. Onze analyse is dat. Uh, en dat weten we al heel erg lang, dat we veel meer werk hebben... als dat we mensen hebben om het te doen. En dat iedereen begint nu weer te trekken aan die beperkte capaciteit. En dat het grootste punt wat wij zien, er geen keuzes worden gemaakt. En um, ja, iedereen meent, en misschien ook wel terecht op grond van de wet... zijn vinger op te mogen steken. Er zijn te veel prioriteiten ja. die moeten worden nageleefd. En U ja, zegt, dat dat zien moet Er wij, want moet echt een scherpe keuze in gemaakt worden. Ja, en uh, onze analyse is dat uh, uh, het waar is dat de burgemeesters het gezag hebben... Um, maar je moet dat wel ergens over kunnen uitoefenen. En de grote vraag is hoeveel capaciteit blijft er daadwerkelijk beschikbaar... voor die lokale, wat ons betreft ook zeer belangrijke en cruciale politietaak. Meneer winkel, ja, daar, daar, daar zit u straks. Ja, nee, maar daar heeft Van de Kamp gelijk in. Want de bedoeling was, en, en zo wordt het ook elke keer nog als voordeel... van de nationale politie genoemd, dat er uh, minder bureaucratie zou komen. Uh, dat dat dus er dus meer tijd zou komen voor straatwerk en uh, recherchewerk. Minder tijd zou moeten opgaan aan papierwerk. Nou ja, het is de grote uitdaging uh, dat dat ook inderdaad uh, gebeurt. En uh, dat dus inderdaad ook uh, binnen die gemeente. Uh, gewoon uh, wel zoveel mogelijk mensen ook op straat uh, staan en zijn. Hè, dat het blauw ook zichtbaar is. Uh, en dat wat dus als voordeel uh, geschetst werd... ook wel daadwerkelijk voordeel uh, gaat worden. Daarin moeten we ook goed gezamenlijk uh, optrekken. U hebt en nog ik zo uw twijfels? Ook, ik heb daar ook best, ja, ik heb daar best zorgen over. Dus, dus zie, u deelt uh, de kritiek van de vakbond? Ik, ik deel die uh, wel, ja. Ik zie ook dat uh, bijvoorbeeld... Uh, wie gaat de sturen op de taakuitvoering door de politie... Uh, wij hebben daar ook als uh, regio-burgemeester... ik mag dan zo'n regio-burgemeester zijn. In, ja. in de regio-eenheid Noord gaat het om 62 gemeenten. Dus dat zijn er ook heel wat. Die vallen allemaal onder u? Uh, nou, onder mij niet. Maar ik ben wel de schakel uh, he, vooral tussen uh, okay, dus inderdaad de al die burgemeesters en, en Den Haag. He, dus de minister, maar zeker ook de korpschef. En wij krijgen toch maar moeilijk nog uh, zichtbaar en helder... Uh, dat uh, dus ook echt als het om de taakuitvoering door de politie gaat... Uh, het gezag en we dus in die gemeente... ook met inderdaad, het Openbaar Ministerie gaan uh, sturen... en dat dat niet die ene landelijke korpschef is. Het kost moeite... Uh, om uh, dat goed voor elkaar te krijgen. We en zien in de toch aanloop naar nou de nationale een, een een politie. Er is een ontzettende tendens om centraal te gaan sturen. Er is veel uh, over gediscussieerd, natuurlijk, al in de afgelopen tijd. En in de aanloop uh, naar die nationale politie zagen collega's van u al beren op de weg. Luister even mee naar een uitspraak van de burgemeester van Haarlem, de heer Snijder. Kort gezegd zou je kunnen zeggen: wie betaalt, die bepaalt in hoge mate. En nu is het zo dat wij als burgemeesters. Uh, uh, nog veel zeggenschap hebben we ook over de inzet van mensen en middelen in onze regio. En dat zal uh, straks, als het nationale politie is, uh, die zal, dat, uh, zal die invloed beduidend minder worden, waardoor wij uh, ja, minder. Uh, ...in kunnen spelen op de vragen die uh, vanuit de gemeente uh, aan politie zorg liggen. Minder aandacht voor lokale problemen. Ziet u dat punt ook, meneer Timmer? Ja, als je het niet oppast wel. En, uh, als je kijkt nu naar de politiewet en overigens dat inrichtingsplan dat er ligt... ...dat is een paar honderd pagina's, dat lijkt ontzettend dicht, uh, dichtgetimmerd... Ja. ...dus dat biedt niet heel veel hoop uh, op die uh, lokale ruimte om, uh, om dingen te bepalen en, uh, en uh, te gaan doen... In de politiewet staat dat de landelijke leiding en de landelijke politiek één keer in de vier jaar het beleid bepaalt. En de kunst is natuurlijk dat die regio-burgemeester samen met die burgemeesters in die regio. Uh, heel goede plannen maakt. Dus iedere burgemeester uh, met zijn of haar gemeenteraad een uitstekend. Nee, mene, meneer Remekel zegt: ik ben alleen maar een schakel. Nee, nee, snap ik. Maar uh, die burgemeesters die moeten zorgen dat er dus in hun gemeente een, een goed, een, een goed ja, op de lokale progressiek. Maar voor ons een veiligheidsplan is, uh, is geformuleerd. <laughs> en dat hij daarmee dus zeg maar een claim legt. Uh, via de regio-burgemeester op de capaciteiten, de ja. en de prioriteiten. En dat hij dat ook goed afstemt met uh, de Maar is, je is eigenlijk net zoals voor Sinterklaasje went je lijst op tijd klaar Ja, maar Meis. daar zit voor ons als politiebonden precies het probleem. Wat? Nou ja, kijk, wat nu pijnlijk duidelijk wordt... Uh, is dat de afgelopen jaren de taken en de opdrachten... en het werk wat van de politie verwacht wordt, opgestapeld is. En dat nooit iemand heeft durven toegeven of willen toegeven... dat we daar eigenlijk niet voldoende capaciteit voor hadden. En dan kan iedereen zeggen, ja, er is wel veel geld bijgekomen. Maar ik zal nu een voorbeeld noemen. Als er wetten worden aangenomen vanuit Europa... het zogenoemde... Um, um, er is een uh, wet aangenomen waarbij het verplicht is om um, uh, allerlei verhoren op te nemen van verdachten. Ja. Dat kost ons 400-500 mensen netto per jaar. Daar hoe, krijgen we niemand voor bij. Zeg maar, je hebt dat toch tegenwoordig zo op? Op zo'n uh, NPD-speeltje? Ja, was het maar zo simpel. Want dan gelden allemaal belangrijke spelregels... die voor de rechter en het Openbaar Ministerie belangrijk zijn. Dus wat je ziet, is dat iedereen nu wel zijn claim gaat leggen. En dat is op zich logisch en verklaarbaar. Het enige wat zometeen pijnlijk duidelijk zal worden... Hè, is dat door nu die vraag of dat punt bij iedereen neer te leggen... iedereen tot de conclusie komt dat er niet veel te verdelen valt. Want waar weinig is, valt weinig te verdelen. En we komen straks, en dat is wat de heer Reewik ook zegt... Ja, Iedereen heeft zijn wensen. Ja. Maar het is al een hele tijd zo dat wij als vakbonden ook roepen... luister, er wordt meer gevraagd dan dat we een capaciteit hebben. Dus je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, wij zetten er capaciteit bij. Dat is in deze tijd geen haalbare kaart. Dat kan je vergeten. Precies. En anders moet je dus een keuze maken van wat je wel of niet doet. En, en die, doet dat? die keuze maken ja, politiek ja, politie natuurlijk. Politie ja, ja. Dan moet het de minister uh, bepalen. Ja, of de burgemeesters. En die moeten dan maar in uh, de discussie met de minister tot een oplossing komen. Dat is niet een zaak van de politie. De politie is zoals gezegd ondergeschikt aan het bevoegde gezag. Zij moeten uitvoeren wat er is uh, afgesproken of gevraagd wordt. Maar waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Maar de en de en die die die burgemeesters komen. bij u in de regio die kunnen niet eindeloos met zo'n verlanglijstje aankomen natuurlijk. Nee, maar hun wensen zijn wel belangrijk, want zij weten wat er speelt. En zij moeten dus niet elke keer te maken hebben... met van alles en nog wat wat er vanuit Den Haag nog eens bovenop wordt gelegd. Het wordt een beetje een loze kreet. Er wordt aldoor gesproken over... deze nationale politie gaat leiden tot verbetering van uh, prestaties. Nou, daar ben ik het met Van der Kamp eens. Je kunt wel steeds meer... Bij de politie neerleggen. Maar maak dan ook zichtbaar. Uh, wat dat inhoudt. Het is een heel mooi streven. Het klinkt heel mooi. Maar het moet worden ingevuld. En wat, wat zegt de opstelling? Wat, wat, wat, wat zijn dan die tegen? Prestaties zonder twijfel dan heeft u hierover gesproken. Wat ze worden? <laughs> zonder twijfel heeft u erover gesproken met de minister. die erover gaat. Wat zegt de opstelling? Ja, maar daarin? dat leidt eerlijk gezegd. wat ons betreft. dus nog niet tot uh, bevredigend uh, resultaat. Uh, het, het, het, het is toch moeilijk hard te krijgen. Uh, bij de minister. Het, het, uh, is, het, het blijft een beetje steken in uh, kreten. Uh, het blijft eh, een, beetje, eh, blijf een beetje obligate en mooie woorden... van nou, inderdaad, dat gezag, dat, ja, dat uh, rust daar wel. Maar het, dat, je het, hoort het, het is te allemaal zeggen. moeilijk hard te krijgen. We zitten allemaal, uh, allemaal in verschillende studio's... dus ja. u kunt elkaar niet zien op het moment dat die lippen opengaan... dan uh, hoor ik dat alleen. En <laughs> de mensen thuis ook. Uh, <laughs> probeer, uh, probeer elkaar aan te vullen. Niet ja. al te veel door elkaar heen te praten, meneer Timmer. Nee, je hoort het opstelt inderdaad dan zeggen van... ja, nee, wij zorgen voor de lokale verankering uh, enzovoort. Maar als je kijkt naar wat er op papier staat ook naar dat inrichtingsplan, waar ik wel van schrok... een enorme gedetailleerdheid. Ik, bedoel, de ik zou zeggen, burgemeester Opstelde... mijn minister Opstelde zegt dan steeds van minder bureaucratie, et cetera. Maar de hele organisatie uh, is al een enorm bureaucratisch uh, proces. En uh, dus er moet ook van alles en nog wat geborgd worden. Hij riep vorige week bijvoorbeeld... Uh, we gaan burgers bedienen in uh, thuis aangifte doen... van bepaalde soorten delicten. Ik kwam toen uh, de dag daarna in een bepaalde politieregio... En daar was iemand dus verantwoordelijk voor die klus. En ja, die ziet dus wat een capaciteit daar dan is. Hij heeft laten berekenen hoeveel capaciteit kost men dat op korte termijn... om dat te gaan organiseren. Ja, dat is drie FTE per jaar. En, um, en, die, en die banen die zijn niet verhandeld. Althans, die functies kunnen niet worden opgevuld. Nee, die, die formatieplaatsen zijn al vergeven voor, voor andere maar je eh, kunt taken. Maar je kunt ze wel aanwijzen. Kijk, ja, het is bedoel. heel simpel. Hè? De, de minister zegt, ik wil dit. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Maar wat even niet gemeld wordt, is... Die, daar zitten niet zoveel mensen met een duim te draaien. Dus de vraag nee. is, nee. welke activiteit Welk werk gebeurt dan niet? Precies. En als u het de laatste jaar op een rij zet... dan um, ben ik ook benieuwd hoe zich dat gaat gebeuren... dat de politiek eens in de vier jaar de prioriteiten stelt. Ik heb even geteld met mijn collega samen. De minister heeft in de afgelopen jaar... tien tot 15 prioriteiten gesteld. Overvallen. Ja, zijn het er dan tien of zijn het er dan 15? 10 tot vijftien. Overvallen. Ja, nee. Nee, maar het is, sommigen zullen roepen, ja, dat is geen prioriteit. Maar, he, dus, maar als dus iedere keer in de politiek in Den Haag geroepen wordt. Ja, maar Precies. dat moet prioriteit hebben. En dan ja. ga ik mee met de heer Rewinkel. Er zal een soort uh, beheersing moeten komen op wat kan. En het is niet een oneindige uh, hoeveelheid menskracht die we hebben. En wij zien dat onze mensen op hun laatste benen... Of, of, of, ja, dat de rector echt uit is. En dat er dus gekozen moet worden. Meneer van der Kamp, u ligt nu op gramkoers hè, met de minister van Justitie. Betekent dat dat er straks uh, acties te verwachten zijn? Wij zijn uh, met de minister in discussie over de manier... waarop er nu um, op een fatsoenlijke manier het werk verdeeld gaat worden. U noemt de discussie, oké. Okay. En, en kijk, je mag het uitleggen zoals wij willen. Wij zien gewoon dat de manier waarop het gaat... en dat was wel mooi bij de opening van um, dit item... de minister heeft precies daar gezegd wat wij vragen. Wees duidelijk, wie is de baas, wat is mijn werk? En al die onzekerheid is niet weg, sterker nog die één per dag toe. Dat komt nog eens een keer naast deze discussie die we hier met elkaar hebben. Ja, maar wat betekent dat nou op het moment dat die discussie verkeerd afloopt... in uw ogen en dat schijnt, dat dreigt ernaar uit te zien dat het zo gaat gebeuren? Gaan we er dan iets van maken, merken in de maatschappij? Wij gaan het stap voor stap doen. Wij gaan met onze leden spreken deze maand. En we zijn uh, aan het kijken welke uh, zaken er geregeld moeten worden... om te kijken of we verder kunnen. En maar deze maand gaat, u, gaat u praten met de leden? Dat is toch anderhalve dag? <laughs> ja. Nou, u mag december er als halve maand nog bij tellen. Ja, maar wanneer moet die nationale politie er zijn? Nou, dat is ook zo'n mooi, eh, mooi punt. <laughs> Eén ding of Een paar dingen zijn zeker. Het eerste is dat de wet op 1 januari van toepassing wordt. Die de organisatie neerzetten... daar is ook in de planning van de minister drie tot vier jaar voor uitgetrokken. Iedereen die denkt dat op 1 januari nationale politie staat... die komt bedrogen uit. Dat dacht ik namelijk. Ja, dat is ook de suggestie die de minister kennelijk ook wekt... en ook andere mensen. Maar de hele omzetting van die organisatie van 65.000 mensen... dat is een immens proces... En uh, wij willen dat het zorgvuldig en goed gaat. En daar zit een groot deel van onze problemen. De afspraken die we erover hebben, worden niet nagekomen. En het proces dreigt op allerlei manieren vast te lopen. Dus meneer Ewinkel, u heeft nog is... even om, die, om, die, om dat schip bij te sturen. Nou ja, het is wel kort dag. Want uh, u zult zich kunnen voorstellen dat meteen in die eerste uren van januari, van 1 januari, het, oudjaarsnacht, uh, we wel moeten kunnen presteren. En dan is die nationale politie dus wel van start gegaan. Uh, dus het is wel van belang uh, dat nu ook echt uh, we gaan toewerken... naar de daadwerkelijke invoering. En dat we de duidelijkheid waarom we vragen... en, en waar de bonden ook om vragen, uh, dat we die krijgen. Uh, en, en u ziet gelukkig soms ook prioriteiten... waar de minister dan, ja wat ook weer niet echte prioriteiten blijken te zijn. Nee. He, want drugstoerisme moesten, moesten we gaan bespreiden. Nou, daar heb ik helemaal geen last van. Dus daar ga ik Volwingen. geen uh, politie op inzetten. Uh, nou ja, dan mogen we het gelukkig in de handhaving nu wat laten... Vieren, maar het is, uh, het is niet goed. Het is uh, te veel uh, vanuit Den Haag. En zo werkt het niet. dat kan je de politie ook niet aandoen. Burgemeester en koortsbeheerder van Groningen... Peter Reewinkel had het uh, laatste woord in deze gespreksronde. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen met Oude Nieuw. Gert van der Kamp, voorzitter van de politiebond ACP, DME... en Jaap Timmer, lector veiligheid aan de Hogeschool Windersheim... en hoofddocent politiestudies aan de VU. Met dank. Zometeen nog... Een derde van onze bevolking is oververmoeid. Hoe komt dat? En wat u eraan? Dat hoort u zo van Menno Bentveld. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De PVV zegt dat het kabinet veel minder op ontwikkelingssamenwerking bezuinigt dan het zelf zegt. Volgens het regeerakkoord wordt er 1 miljard euro bespaard. Maar de PVV zegt dat in 2017 in feite maar 200 miljoen netto wordt bezuinigd ten opzichte van 2013. En dat komt door de koppeling aan het bruto binnenlands product dat de komende tijd waarschijnlijk zal stil liggen.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 ANWB-verkeersinformatie. Twee files staan er momenteel op de a 15 Europort richting Rotterdam... tussen Pernis en het Knoopend Vaanplein, 3 kilometer. En van Rotterdam naar Nijmegen op de A15... tussen Gorkum en Afrit Arkel, 3 kilometer, staat daar een auto in brand. Bij Arkel is de rechte rijschok dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. En tot 12 uur nog, de Amerikaanse nieuwszender Fox... is geobsedeerd door het debakel op het consulaat in Benghazi in Libië. Het Amerikaanse consulaat. En met het vervoer naar een religieuze school... nog langer door een gemeente vergoed worden. Daarover debat. Room 11. Ooit opgericht eh, dankzij een fanatiek medewerker... van het conservatorium in Utrecht. 2001 geloof ik. En in 2010 zijn ze toch maar uit elkaar gegaan. Maar tussentijds hebben ze nog wat van zich laten horen. Hey, hey, hey. Bijvoorbeeld. Hey.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 11. Het eerste optreden vond overigens pas, pas plaats op de uitmarkt in 2004. Dit nummer, Hey, Hey, Hey, kwam uit 2008. Oh. Ja. De die weet het langzamerhand wel. Dat betekent uh, wetenschap, die is muziek. En Menno Bentveld. Schuift dan altijd aan. Menno, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen Felix. Het ziet er goed uit. Dankjewel. <lacht> echt, uh, ik zie eruit om echt dit onderwerp te presenteren. Wat ja? ja, ja, onderwerp ja. dat gaat over? Overmoeidheid. Oh, ja. ja, deze week was het en Nick uh, schilder van Nick en Simon, die uh, maakte bekende activiteit op een lager pitje te zetten. In verband met oververmoeidheidsverschijnselen. En ook Jan de Hoop. Uh, nou, dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezien. Onze collega Jan die bleek een paar weken thuis, uh, nieuwslezer van RTL Ontbijtnieuws... bleef twee weken thuis met ernstige vermoeidheidsverschijnselen. Hij is inmiddels weer terug, Hij is weer een beetje begonnen, daarover later meer. Maar over die uh, over vermoeidheidsverschijnselen ik belde eens even met professor dr. Willem van Renen, professor aan Nijrode Business Universiteit... deskundig op het gebied van psychische klachten op het werk... stress en ziekteverzuim en verbonden aan Bureau 365... dat is een bureau voor uh, gezond werken en duurzame inzetbaarheid. En ik... Uh, hij vertelde mij dat oververmoeidheid, dat vinden we eigenlijk normaal. Hè? Als er mensen om je heen een beetje zitten te gapen... of een beetje zo over de afdeling sloffen en, uh, denken, en zeggen van... nou, ik wou dat ik alweer in mijn bed lag. Dat, dat is eigenlijk normaal. En dat, uh, veel mensen zijn altijd maar moe. Druk, druk, druk is de norm. En uh, professor Van Reen beschrijft symptomen van mensen... die lijden aan oververmoeidheid. Eigenlijk worden ze al wakker met het idee van... goh, ik moet weer een hele dag gaan. Uh, gedurende de dag bouwt die vermoeidheid zich verder op. En als ze dan naar huis gaan, dan sloven ze bij wijze van spreken naar huis, ploffen op de bank en zijn blij dat ze daar weer even kunnen zitten. Tegelijkertijd weten ze dat de volgende dag er weer een zware dag aankomt en dat ze eigenlijk daar alweer tegenop zien. Het komt veel voor. Wij weten dat ongeveer 30% van de Nederlanders eigenlijk zeer vermoeid rondloopt. En daarbij risico lopen op allerlei bijverschijnselen als griep of andere problemen. En ik vind 30% veel te veel. En je ziet dat ook in de loop der jaren langzaam maar zeker wat toenemen. Ik weet ook uit eigen onderzoek uh, dat 30% te gemiddelde is. Uh, we zien bepaalde sectoren waar het vele malen hoger is en andere sectoren waar het weer lager is. In het onderwijs zie je toch veel zorgelijkere cijfers bijvoorbeeld dan... Uh, in de agrarische sector, maar is iets te noemen. Maar 30% van de Nederlanders is oververmoeid men? Ja, dat is een schokkend uh, getal. Hè? Ik ben een en, beetje verkouden. Uh, <laughs> ik, ben een, ik ben een beetje verkouden. Nou, ik moest gelijk ook aan mezelf. Ik, ik, ja, ik loop de laatste week een beetje te slotteren. Ja. ja, dat is dan toch. Een, een, een, een, dat kan een alarmbel zijn. Van let, let eens even op. Ja, vorig jaar is een onderzoek gedaan door de Nederlandse Vereniging voor slaap onderzoek Blijkt inderdaad 25 tot 30% van de Nederlanders permanent zeer vermoeid is. En ik denk dat veel mensen zich wel in dat beeld herkennen. Uh, s als je, nou, dat, dat, dat, her, dat herken ik wel. S'morgens als je wakker wordt. Dat je dan soms eens denkt. Nou vanavond ga ik er toch vroeg in. Dan je dat niet, dat bedje nog lekker. En dan denk ja. je. Nou ik zou zo drie uur kunnen slapen. Uh, maar goed. Uh, veel mensen die dan denken. Uh, hoe haal ik het einde van de dag. S'avonds nergens meer zin in. Uh, uh, S'morgens eigenlijk niet op willen staan. Uh, op de bank ploffen. Uh, hij zei het allemaal. Kort af zijn. Uh, mensen die een kort lontje hebben. Weerstand omlaag. Griep. Verkoudheid. Allemaal symptomen. Let op, Het is geen burn-out. Dat is echt iets anders. Is je het voorstadium van burn-out of niet Nou. De, de, het, het, het kan met elkaar te maken hebben, maar bij burn-out komt er nog iets bij. Dan ontstaat er ook echt een aversie tegen de werkgever. Je wordt, he, mensen kunnen disloyaal worden, negatief, gevoel dat je misbruikt wordt, uitgebuit, dat je geleefd wordt. Nou, dat is dus iets anders. Um, bij, bij, bij Nick uh, Schilder en uh, Jan de Hoop um, en die andere 30 gaat het dus echt om oververmoeidheid. En hoe kom je er nou vanaf? Gewoon een keer lekker uitslapen? Uh, uh, nee. En ook niet een heleboel dagen lekker uitslapen. Want het, het kan ook voorkomen namelijk bij mensen die wel genoeg slapen... maar dan heeft het ook met andere dingen te maken. Uh, goed uitslapen en goed uitrusten is wel het begin, maar niet het hele verhaal. Willem van Renen daarover. Ja, als je dus uit die overmoeidheid wil komen... zijn er eigenlijk twee belangrijke routes. Eén, zorgen voor een goed herstel. Hè? Dus goed slapen, goed uitrusten, je lichaam goed verzorgen, goed eten... niet of nauwelijks drinken... Uh, zorgen dat je in beweging bent, al dat soort zaken. Het tweede is dat je zorgt dat je voldoende op energie komt. Hè? Dus dat je jezelf weer gaat opladen. Heel veel mensen denken dat ze door niets te doen vanzelf is te herstelden. Dat is niet zo. Je moet dus actief op zoek gaan naar energiebronnen die belangrijk zijn voor jou. En dat kan zijn dat jij gewoon in je werk gewoon weer een stukje regelruimte wil hebben... perspectief wil hebben op de toekomst. Of dat kan zijn bijvoorbeeld dat je het gewoon weer... Uh, gezellig wil werken met andere mensen. En dat je niet alleen thuis wil werken, om maar eens iets te noemen. Nou, dat soort factoren, daar moet je actief naar op zoek gaan. In je werk, maar ook in je privé situatie. En laat de sleurpunten zaken wat meer liggen. Ja, er wordt ook wel gezegd dat de werkgever vooral niet moet pemperen. Uh, dus je moet je natuurlijk wel betrokken zijn bij je werknemers. Ja. Maar uh, niet van, ach, alleen maar wat, wat zielig en ga maar lekker naar huis. En we sturen een fruitmand en we bellen over drie weken nog eens terug. En we zijn kijken er werkgevers het die dat doen? <laughs> Ik ken nou, ze niet. Heb jij ze in je lange carrière nooit zo <laughs> meegemaakt? Nee, maar goed. Dus alleen maar empathie en alleen maar uh, zielig. En, dat heeft helemaal geen zin. Thuis zitten is niet goed. Dan blijf je ook hangen in de problemen waardoor je thuis bent gaan zitten. En uh, je moet dus uh, actief op zoek naar oplossingen. Een zei, zei al, uh, zoek naar die energie, en dat kan ook heel goed op je werk, maar zoek wel dus naar veranderingen, naar nieuwe carrièresperspectief, um, uh, et cetera, want anders herhaalt het zich. Ja, Jan de Hoop is nu weer begonnen. Um, uh, Jan de Hoop, uh, gisteren, geloof ik, he, de, van de RTL ontbijtnieuws, ja. uh, al heel vroeg zat hij daar weer. Hij moet wel anders gaan doen. Nou ja, hij gaat nu op dezelfde voet verder, en ja. de wetenschap zegt dus van, zoek naar verandering. Want alleen maar he, twee weken uitslapen en dan weer gewoon beginnen en denken, nou, dat lukt wel uh, weer. Weer 23 jaar, want hij staat tot 23 jaar om half vier morgens op. Hè? Um, nou, Willem van Rhenen maakt zich daar wel zorgen het over. Het emotionaal een keer. Uh, precies, ja, ja. ja, inderdaad. En wat ja. moet er dan gebeuren met die 30% van de, van de Nederlanders... die oververmoeid zijn? Nou, dat, dat allemaal is allemaal een ander werk gaan dat zoeken? Is dus, nou, dit nou, is dus geen aantal om te verroren. Samen pleit dan ook voor om alle werknemers... jaarlijks te checken, te, te, te monitoren. Nou, het is natuurlijk heel goed om, om mensen te monitoren. Er zijn genoeg vragenlijsten die werknemers kunnen invullen. En... Daarmee kun je gewoon zien waar je staat. Eén, dus hoe ernstig het is, hoe vermoeid je bent of hoe energiek je bent. En twee, het geeft ook aan wat de oorzaken daarvan zijn. Dus dat is ook niet onbelangrijk. Is het zo dat ik te weinig resources heb of dat ik te weinig herstel, dat soort zaken. En op grond daarvan kan je dan een plan trekken om meer energiek te worden in je werk. Nou, mijn idee is dat dat jaarlijks zou moeten gebeuren. Of op het moment dat mensen denken, ja, uh, ik voel me gewoon toch uh, niet helemaal goed. Ik wil weten hoe de vlag er precies bijhoudt. Dus dat zou een open toegang uh, moeten geven. En uh, ja, dat, dat kan je bij uh, HR-arboediensten kan je dat soort vragenlijsten krijgen. En dat mensen dus inzicht krijgen. Een eigen rapportje van Larstak en. Uh, waar ligt wel de problemen. Dus jaarlijks een vermoeidheid-check doen bij een uitboeddienst. Uh, precies. En laat dit een alarmbel zijn. Ik heb de site even een linkje gezet naar een heel simpel zelftestje. Dat is zeg maar de light version van zo'n test die zij dan afnemen. Dan kun je zelf een beetje kijken van... hoe staat het er bij, voor, bij mij voor met uh, energie en oververmoeidheid. Mijn bent, Ik ga er beter op letten, Felix. Tot volgende week. Heel bestond. Hoi. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger, Je ontvangt de nood over Fox. Ja, Fox News, in Amerika het best bekeken kabelzender Fox News heeft een obsessie. Dat is namelijk Benghazi, de aanval op het Amerikaanse consulaat daar. Uh, 11 september gebeurde dat de, uh, de Amerikaanse ambassadeur in Libië die kwam daarbij om het leven en drie andere Amerikanen. Nou, de gevolgen daarvan, dat wordt uh, dagelijks wordt het nog uh, uh, belicht op, op Fox News en dan gaat het over. Uh, zij, zij noemen het het sch een schandaal van Watergate proporties. Nou, die aanval en de die president Obama speelde. Dat was al een belangrijk punt van Mitt Romney tijdens de verkiezingscampagne. Ja, daar maakte hij er nog een klein blundertje van hè even die debatten. En nou, dat lag wel iets genuanceerder. Kijk, volgens Romney had de, de president uh, die aanval dagenlang geen terreurdaad genoemd. En dit was het fragment dat we na het debat uit internat te horen hebben gekregen. The day after the attack governor, I stood in the rose garden and I told the American people in the world that we are going to find out exactly what happened. That this was an act of terror.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 Een act of terror. Get the Hij he, he deed in fact. Sir. Ja, nou, alle factcheckers die, die doken hier naar nou bovenop. Obama die had uh, die, die aanval uh, twee weken lang. had hij wel gesproken van terreurdaden. Maar deze specifieke aanval had hij niet zo genoemd. Hij hield namelijk vol dat het een uit de hand gelopen demonstratie was. Uh, naar aanleiding van die uh, bekende omstreden uh, anti-moslim feel, Innocence of moslims. Nou, een belangrijke vraag die uh, tijdens het debat niet door Obama werd beantwoord. Die was waarom werd het consulaat niet beter beveiligd? Terwijl het personeel daar wel om had gevraagd. Maar die vraag is toch inmiddels wel beantwoord? Al lang en breed. Uh, dat gebeurde al in oktober. Uh, het blijkt dat de fout waarschijnlijk lag bij het State Department van Hillary Clinton. Uh, er was meer beveiliging. Die werd teruggetrokken uh, voor, die, voor die aanval al. Uh, en er is nooit meer beveiliging teruggekomen toen die uh, situatie daar verslechterde. Hillary Clinton heeft toen het boetekleed aangetrokken. En ze heeft dus Obama uit de, uit de wind gehouden. Dat lijkt me eigenlijk logisch, hè? op dat moment. Dat was logisch. Uh, het was natuurlijk de verkiezingen waar de, de verkiezingsstrijd was in volle gang. En het was ook niet gek dat, die, dat het Benghazi-debakel een belangrijke rol speelde... tijdens de campagne dat Mid Romney een punt probeerde te maken. Maar voor Fox is het ook na die tijd een, een, een regelrechte obsessie geworden. Het bleek trouwens ook wel uh, eind oktober. Die, die obsessie Manhattan stond onder water door de orkaan Sandy. En Fox-presentator Sean Hannity die vond dat er wel groter nieuws was dan dat biggest story that we need to get to the bottom of I mean I want to take care of all the storm victims they deserve our help and support and they're in our prayers I mean a lot of people Amen. lost their homes people lost their lives ik wil dat niet politiseren, maar ik wil antwoorden op dit. In ieder geval, Sean Hennet vond het allemaal verschrikkelijk voor de slachtoffers. Maar er was belangrijker. Uh, een belangrijke kwestie namelijk. Hij vroeg zich af waarom er geen hulp kwam toen het consulaat werd aangevallen. Volgens Fox namelijk was er een CIA-team vlak in de buurt van het consulaat. Maar dat zou orders hebben gekregen om niet in te grijpen. Nou, de CIA zelf heeft daarna gezegd: uh, we zijn wel direct de hulp gesprongen. Heel, een heel vuurgevecht uh, volgde erop. Uh, maar Fox die blijft hun eigen versie dag in dag uit erin rammen. Obama liet dit gebeuren. Hij keek toe hoe de Amerikanen in Megazi werden vermoord. En vanaf het begin was er sprake van een cover-up. Ze hebben they geleden. Ze hebben voor de veiligheidsrekening gegeven. Ze hebben gegeven voor de the tijdens de attackie continued En ze hebben about over het cover-up. they waarom ze had to dat ze vanaf het begin hadden? Because I think their entire Middle East policy has turned out to be an abject failure. Nou, dit was uh, een van de stoet van neoconservatieve commentatoren van Fox. Katie McFarland uh, Zij zei dit een paar dagen geleden. Ze zegt deze doofpot bewijst volgens haar dat het uh, Midden-Oosten beleid van Obama een totale mislukking maar is. Het ik moet je zeggen, dat verbaast me helemaal niets dat uh, Fox News zo te werk gaat. Want ze zijn uh, tamelijk republikeins. Ja, toch? misschien wel het bekende verhaal. En daarom was het des te opvallend dat er in die hele stoet anti-Obama commentatoren ineens een totaal ander geluid te horen was bij Fox. Twee dagen geleden werd Tom Ricks uitgenodigd om het fal van Fox te bevestigen dat de druk op het witte huis oploopt vanwege Benghazi. Nou, Tom Ricksy is een militair deskundige. Hij is Pulitzer prize winnaar niet tenminste. Dus snijdende kritiek heeft hij zeker, maar die richt hij niet op de president. I think that Benghazi generally was hyped by this network especially. When you when you have 4 people dead including the first UN ambas US ambassador in more than 30 years. How do you call that hype? How many security contractors died in Iraq, you know? I don't. No, does nou, volgens volgens uh, Rick, Tom Rick's heeft Fox News Benghazi totaal overtrokken, gehyped. Hij vindt het eigenlijk een klein vuurgevecht en heeft de presentator wel enig idee hoeveel beveiligers er in Irak zijn omgekomen? Vraagt Rick. Nou, dat, dat weet dus helemaal niemand, want het kan blijkbaar niemand wat schelen. Uh, maar Tom Rick's is nog niet klaar met Fox News. I think that the emphasis on Benghazi has been extremely political, partly because Fox was operating as a wing of the Republican Party. All right. Tom Ricks, thanks very much for joining us today. You're welcome. Nou, volgens Rix is de nadruk van Fox op Benghazi politiek geïnspireerd. Hij, hij noemt de zennen zelfs een, een vleugel van de Republikeinse Partij. En nou, nou, na dit bijtende commentaar weet de presentator John Scott niet... hoe snel hij moet afsluiten en Tom Rix moet bedanken. Uh, nou, Ricks die zorgt er zelf eindelijk voor een afwijkend geluid uh, over Benghazi op Fox. Ook al duurde dat optreden slechts 50 seconden. 50, in, seconden? 50 seconden? <laughs> toen was het klaar. Hij is in elk geval op dit moment de held van heel veel jonge en progressieve Amerikanen... die zich al tijden groene geel ergeren aan de eenzijdige en polarisatie. De realiserende berichtgeving van Fox News. Dankjewel, Willem dan Frank de ten de Oud. Elke dag gaan er zo'n 6000 Nederlandse kinderen met een taxibusje naar een school ver buiten een woonplaats. En dat gebeurt uit geloofsovertuiging. Dicht bij huis is er namelijk geen onderwijs te vinden dat aansluit bij hun religie. En het vervoer wordt betaald door de gemeentes. Tot grote ergernis van de VVD. Die partij wil dat er een eind komt aan het religieus leerlingenvervoer. Wie zijn of haar kind per se naar een bepaalde school wil laten gaan, moet daar maar zelf voor betalen. Is dat de recht of een aantasting van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs? Het VVD-kamerlid Ton Elias gaat in debat met Wim Kuiper... hij is voorzitter van de Besturenraad... de Vereniging van Christelijke Onderwijsinstellingen in Nederland. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Elias, waarom heeft u zo'n bezwaar tegen het vervoer van deze groep leerlingen? Nou, Ten eerste omdat... Uh... We een crisis hebben in Nederland. Er zijn een heleboel mensen die denken dat er nog steeds geldbomen staan... waar je aan kan plukken. Dat is niet zo. We moeten echt op de kleintjes letten. Dat is buitengewoon belangrijk. En ten tweede, maar daar zal het debat ongetwijfeld over gaan... omdat de vrijheid van onderwijs, zoals we dat in Nederland geregeld hebben... in het geheel niet in het geding is. Alleen Want die scholen die zijn er gewoon. Alleen vind ik dat je van ouders wel mag verwachten... dat als je niet naar een bepaalde christelijke school in een Fries dorp wil... Dat het dan prima is dat je naar een heel andere christelijke plus school. een heel eind verderop gaat. Als je dat echt wil. Maar dat je dan wel niet automatisch moet denken dat de overheid dat betaalt. En tot nu toe doen we dat wel. En dan moeten we maar Hoeveel kost hopen. het de gemeente dan? Deze gemeente waar de kamervragen over zijn gesteld. en waar de, waar de kwestie over gaat. Dat was in en, en Welke gemeente is dat misschien? Ja, precies. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. Gaasterland Slaat in Friesland. Daar kost het 47.000 euro. En die hebben daar gezegd. per jaar? Ja, en die hebben daar gezegd, dat gaan we niet meer doen. En voor mij in ieder geval is onduidelijk wat de precieze kosten zijn. Maar het heeft hier ook met het, met het principe te maken. We geven inmiddels ergens zo rond de 240, 250 miljoen uit aan speciaal leerlingenvervoer. Het merendeel daarvan is voor uh, gehandicapte kinderen die dat ook echt heel hard nodig hebben. Hoewel het daar ook een stuk efficiënter zou kunnen worden georganiseerd. Maar dat is een andere discussie. Ja. En een... Onbekend deel, maar zeker ook een substantieel deel, is bestemd voor kinderen die dus... Uh, waarvan de ouders de keuze hebben gemaakt dat die kinderen naar een specifieke christelijke school Meneer Meneer Kuipel, hoeveel geld gaat het? Uh, ja, we hebben het onderzocht. We weten het inderdaad. Het gaat om ongeveer 10 miljoen in zijn schatting. Alleen het gaat inderdaad niet primair om geld. Daar heeft meneer Elias gelijk in. Het gaat hier wel om een principe. en Een heel belangrijk principe. Het feit namelijk dat ouders een keuze kunnen maken voor hun kinderen... om ze naar een school te laten gaan die echt past bij hun levensovertuiging in de regel religie, maar dat hoeft niet per se. Het gaat om levensovertuiging. En ja, dat is een grondrecht, echt een belangrijk grondrecht in ons land. En wat de VVD eigenlijk wil, is dat dat grondrecht er straks... alleen nog maar is voor welgestelden, voor ouders die daar... Ja, heel veel geld zelf hebben om dat uh, daarvoor uit te geven. Ja, de ouders die zijn van de, de geïnformeerde gemeente in Oudemier... die stuurden hun kinderen en sturen ze nog naar het reform, uh, reformatorisch basisonderwijs. 32 kilometer verderop in Emmeloord. En het middelbaar reformatorisch onderwijs in Kampen. 54 kilometer verderop. En dat bedrag van 47.000 euro ja. dat de gemeente daaraan kwijt is... Ja. de gemeente Gaasland, is, is juist. Ja. Maar u zegt ja, ja. dat is dus terecht. Het kost geld. Uh, overigens kost het ouders in de regel ook zelf vrij veel geld. Hè, want gemeenten hanteren... En eigen bijdragensysteem, dus het is geen gratis vervoer, en dat vind ik ook wel terecht. Alleen, het gaat hier vooral om het principe. Gun je die ouders het toekomen aan dat grondrecht. Maar, en dat is niet niks, meneer Elias. Je kan uh, natuurlijk een discussie voeren over de kosten, maar het gaat hier echt over een grondrecht. Ja, nou, maar ik ben het fundamenteel met u oneens. Want die scholen die speciale reformatorische of wat dan ook scholen... Die, die zijn er en die worden betaald vanuit de overheid. Die kunnen worden gesticht conform artikel 23 van onze grondwet. Er wordt dus nergens getornd aan het recht van ouders en kinderen... om naar zo'n speciale, ik zeg nou maar ja. even zwaar christelijke school te gaan. Ja. Alleen in de praktijk zeggen wij niet iedere vrije keuze moet door de overheid worden betaald. Maar daarmee wordt het grondrecht alleen niet voor de rijken. Daarmee wordt het grondrecht echt alleen niet voor ouders die zoveel geld hebben dat ze dat kunnen betalen. Dat is een demagogische one-liner die u heeft bedacht waar ik bezwaar tegen maak. Ik had een monteur. Dat doet u nooit in, hè, meneer Elias? Een demagogische one-liner? Nee, dat is feit. Ik discussieer met meneer Kuijten. Ik had een monteur van mijn auto en die was er opeens niet meer. Hoe zit dat? En die man had een blind kind en die was verhuisd naar Utrecht omdat daar de enige school voor blinde ja. kinderen zit. En ja. dat de als ouders daadwerkelijk, terwijl er al een christelijke school is, ja. naar een speciale duidelijk, school nee. willen. 60 kilometer, of verhuizen, het is of hetzelfde uh, het vervoer. Nou, het is niet aan de politiek of aan de samenleving om inschattingen te maken hoe ouders tot die keuze kunnen komen en wat ze daarvoor over moeten hebben. Het is heel duidelijk zo dat we in Nederland gelukkig dat geregeld hebben, dat er die verschillende richtingen zijn. Daar zijn we verder als overheid, hebben we daar geen oordelen over. Ouders maken dan een keuze voor de richting die past bij hen. Wat gebeurt er nou als er in de Tweede Kamer een meerderheid is... Uh, voor het besluit van sommige gemeenten om te zeggen... nou, we gaan dat niet meer betalen? Wat, ja, wat gaat u ja, het dan lastige doen? in Nederland is dat grondrechten eigenlijk ook... door de Tweede Kamer meerderheid gewoon aan de kant geschoven kunnen worden. Dat is het risico wat we hebben. De Eerste Kamer is er gelukkig ook nog. Maar ja, ik maak me wel ernstig zorgen over uh, de mate... waarin ouders nog toe, toe kunnen komen aan dit belangrijke grondrecht. Meneer Elias, gaat u dat doorzetten? Nou, wat ons betreft wel, maar dat is al met een volledige, volledige kamermeerderheid vastgesteld. Wij hebben vastgesteld ja. bij een motie die ik vorig jaar bij de begroting heb ingediend. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar allerlei... Randverschijnselen daaromheen. die, zoals meneer Kuipers probeert. onder ja. de vlag van de vrijheid van onderwijs worden verkocht. Daar zouden we nou en, eens mee moeten stoppen. Het gaat juist gaan we om het, meerderheid en minderheden om, meneer Elias. Juist, Dat is ook om, belangrijk. Juist, meneer Kuipers, om het draagvlak. voor die vrijheid van onderwijs. onder een seculier kabinet te handhaven. Wat u doet is, is, is rommelen aan dat draagvlak. Ton Elias, in debat met Wim Kuiper. Ik moet zeggen, een fel debat. Voorzitter van de bestuurraad de Vereniging van Christelijke Onderwijsinstellingen in Nederland. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Zeker deur. niet. Dank u wel, heren. Surf naar de gids.fm. En tot morgen maar weer. <lacht> morgen in vrijdagmiddaglaag.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethoe als u een AOW-pensioen ontvangt. Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Dit is Radio 1.